Mariel Hageman met het NOS Journaal. Een oud-penningmeester van een golfclub in Den Haag wordt verdacht van oplichting. Hij zou honderdduizenden euro's van de club naar eigen bv's hebben weggesluist. De Haagse golfclub Okkerburg heeft vorige week aangifte gedaan tegen de 59-jarige oud-penningmeester. De man wordt ervan verdacht dat hij de club heeft opgelicht voor zeker 750.000 euro en mogelijk zelfs 1,3 miljoen. Het exacte bedrag wordt pas duidelijk als financiële rechercheurs de kluwen van BV's van de penningmeester hebben ontward, zegt de politie. In de Verenigde Staten is een van de hoofdrolspelers van het Chinese studentenprotest in 1989 overleden. Het is de 76-jarige Fang Li Hij had zich in China in de jaren 80 ingezet voor de mensenrechten. Als rector van een provinciale universiteit steunde hij de roep om academische hervormingen. In 1989 vlucht hij samen met zijn vrouw naar de Amerikaanse ambassade in Peking toen de Chinese autoriteiten met geweld een einde maakten aan de protesten op het plein van de hemelse vrede. Met een korte ceremonie in de hoofdstad van Malawi is Joyce Banda beëdigd als president. Zij volgde overleden president Mutharika op. De regering bevestigde vanochtend pas dat hij dood was. Artsen hadden gisteren al gemeld dat hij aan een hartanval was overleden omdat het lang duurde voordat Moutarika's dood werd bevestigd, werd er gespeculeerd over oneenigheid over de opvolging. De grondwet van Malawi schrijft voor dat de vicepresident president wordt zodra de president is overleden. De tennissers van het Nederlandse Davis Cup team hebben zich geplaatst voor de play-offs voor de wereldgroep. Thomas Schorel en Robin Haasen zetten Nederland gisteren tegen Roemenië op een 2-0 voorsprong. Vandaag haalden Igor Seisling en Jean-Julien Roger in het dubbelspel het derde en beslissende punt binnen.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 Dan moeten er natuurlijk ook twee platen aan de kant. Lego House en Coldplay, Charlie Brown, die verdwijnen uit de lijst. Riddle Talks van uh, Of Monsters en Men gaan met 9 plaatsen, de dus snelste stijger. De snelste dalen, Lana Del Rey, Born To Die, Zakt er 11. En langs de gemonteerde plaats vonden we weer helemaal onderaan. 18 weken in de lijst, Adele en Turning Tables. 6 april komen we ook veel tegen in de geschiedenisboeken, hoor. 11, 27, Brugge krijgt de stadsrechter.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. En nu gaan we door met een van de beste dansplaten op dit moment. Quentino Sandro Silva en EPIC staat vier weken in de laatste, Gaat hem over van 22 naar 16.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 Van de 21 naar 15 in de 5e week. Emile Sunday en Next To Me. Madonna, Nicky Mie en Mia. Give me all your loving. In de 8 week zakken zij van 9 naar 14. in Oelo en Breeding. Staat nu vier weken in de lijst. Gaat van 19 omhoog naar 13. En van 17 naar 12 in de 7e week. Birdie, People, Help the People. Michel Kimonaka, de man uit uh, Oeganda. Home again. In de 10e week zakt hij van 7 naar 11. En nummer 10. Die stond vorige week nog op vijf Dat is Beyoncé en La Van Tap Die verdubbelt dus haar plek En daar dus zal ze niet blij mee zijn Ze zakt dus van vijf naar tien Gaan we de top tien in Want Beyoncé die gaan we ook gewoon draaien We doen het ook gewoon Ze zakt dus wel van vijf naar tien En straks verjaarderplaat die van twaalf naar negen gaat In de zesde week in handen van Simple plan en Caneen En de Summer Paradise Nu Beyoncé you oh. Zij en Love aan het En nu 11 weken in de lijst En ze zakt dus van 5 naar 10 Maar dus niet een al te beste week En Plaat die het wel weer goed doet Voor vorige nog net buiten de top 10 op 12 Gaat nu naar 9 Staat 6 weken in de lijst Is van plan. en de man die wij kennen van Time for Africa Keneen My heart is zinken.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 Zondag de eerste van de twee paasdagen overheerst de wolking, maar dat blijft opnieuw in de regio droog. Heeft u uit het zuiden, de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Maandag de laatste van de twee alweer overheerst ook de wolking, maar in de middag zien we wellicht nog even het zonnetje voorbij komen. Met stevige zuidwestelijke wind stijgt de temperatuur maandag naar een graad of 10. Het ritme van van Dit is de nummer 8 van deze week. Alicia Reed en Jim Smokers Alone Again. Tonight. no Don't you know that?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 and who i Vorige week was de nummer 1, Jessie G en Domino. En liet die plaat nou gewoon zakken naar vier deze week. In de elfde week, dat zijn nu in de lijst staat, zakken ze dus drie plaatsen. Zometeen voor jou de band die de plek van vorige week halveert, laat ik het zo zeggen. Nu is het Jessie G, Domino de nummer 4. Nummer 3 van deze week in handen van a Train Drive-by. Een zevende week, dat zijn in de lijst. Dan gaan ze omhoog van 6 naar nummer 3. Van 4 omhoog naar 2 gaat de dame uit Canada: Corey Jepson. Call me, maybe. captain. De 9 week gaat zij omhoog van 4 naar 2. Een plaat die er ook 9 weken in staat. Die is van Flowrider en Sia de Wild Ones. Die gaat alleen van 2 naar 1. Oeh, I have the Give <laughs> Wel aan de top komt